De Verenigde Staten gaan voor het eind van dit jaar 10.000 militairen terughalen uit Afghanistan. Voor september volgend jaar volgen nog eens 23.000 manschappen, heeft president Obama bekendgemaakt in een tv-toespraak. Nu zijn er 100.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan. Volgens Obama is het verantwoord om te beginnen met de afbouw van de troepen na de dood van Osama Bin Laden. Bovendien wordt het tijd dat we ook meer aandacht hebben voor de opbouw van Amerika, aldus de president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 Er lijkt een einde te komen aan de jarenlange juridische strijd over Facebook. De tweelingbroers Winkel Vos claimen het idee voor de netwerksite te hebben bedacht... oprichter Zuckerberg zou het hebben gestolen. In 2008 werd een schikking getroffen, maar de broers eisten daarna meer geld. Die zaak verloren ze. De tweeling had aangekondigd naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof te stappen... maar ziet daar nu van af. Het weer vandaag buien met kans op onweer en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1 journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 23 juni. Goedemorgen. We schakelen vanochtend tussen slachtbank en rechtbank. Zo is dat. We wachten vanochtend op de uitspraak in het proces tegen Geert Wilders. Jeroen de Jager is straks al bij de rechtbank in Amsterdam. De rechter begint om negen uur met het voorlezen van het vonnis. Debat in de Tweede Kamer over het verbod op onverdoofd ritueel slachten, dat is net pas afgelopen. De Kamer is voor zo'n verbod, maar heeft nog wel een polderslachtuitzondering uit de Hoge Hoed getoverd. Hans gaat doet verslag vanuit Den Haag. Reacties op de uitkomst hoort u van vertegenwoordigers uit de Joodse en Moslimgemeenschap. En Van de opsteller van het oorspronkelijk wetsvoorstel Marianne Thieme van de Partij voor de dieren. We spreken haar na acht uur. En Joris van de Kerkhof is vanochtend bij een islamitische slaagderij om te horen wat de voorstellen in de praktijk dan zouden betekenen. Dan heeft president Obama de Amerikanen toegesproken... en beloofd dat er spoedig wordt begonnen met het terugtrekken van de militairen uit Afghanistan. U hoort Obama en correspondent Jacqueline Ekman luisterde met hem mee. En in Nederland, alle TBS-gevallen worden nog eens nader bekeken... nu bekend is geworden dat een veroordeelde veel te lang in een kliniek is vastgehouden. We praten erover met advocaat Niek Heidanus. Hij is gespecialiseerd in TBS-gevallen. Voor het eerst hebben wetenschappers een test ontwikkeld... om vast te stellen of iemand op latere leeftijd diabetes kan krijgen. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei is vrij. Spider-Man is dood. Ja, en Robin Hazen is verder op Wimbledon. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien, u kunt u ons volgen via internet. Via nos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. De Tweede Kamer steunt een verbod op het onverdoofd slachten van dieren. Na een debat dat tot na drieën vannacht duurde... is een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen. Maar wel met een aanvulling, want bij de oppositiepartijen... was intern grote verdeeldheid ontstaan. Als wetenschappelijk kan worden aangetoond... dat het onverdoofd slachten geen extra dierenleed veroorzaakt... dan mag het wel. Een redenering gebaseerd op omgekeerde bewijslast... vindt Tweede Kamerlid Wiegman van de ChristenUnie. Want omgekeerd is het toch zo. Op het moment dat wij als parlement menen een verbod in te moeten stellen... dan is het toch redelijk dat van ons wordt gevraagd... bewijslast, dat de zaken zo zijn zoals u veronderstelt. Die bewijslast die kan dan toch niet op het bordje van een ander worden gelegd? Maar zo zit het niet, zegt Van Veldhoven van D66... een van de indieners van het voorstel. Ik vind dat als geloofsgemeenschappen betogen dat het wetsvoorstel niet redelijk is... omdat hun methode de meest diervriendelijke is ik hen dan ook mag vragen om mij daarvoor bewijs te overleggen. En als zij dat doen, ben ik bereid om dat bewijs zo serieus te nemen... dat ik hen dan een uitzondering wil bieden op die algemene regel die een verbod is op het onverdoofd slachten, zoals dat ook in de reguliere slacht geldt. En de meerderheid van de Kamer deelt dit standpunt. Het CDA en de ChristenUnie zijn er tegen, tegen een verbod op ritueel slachten... omdat dit de vrijheid van godsdienst aantast. De steun voor het wetsvoorstel is een overwinning voor de Partij voor de Dieren. Maar staatssecretaris Bleker kan nog goed in het eten gooien. Dat generieke verbod, het absolute generieke ongeklausuleerde verbod... zoals dat intieme puur zit... dat ik daar belangrijke spanningen met de grondwet zie... En daarom is het heel erg belangrijk, voorzitter, dat er bevestigd is dat er ook een discretionaire bevoegdheid van de regering is om aanvragen te beoordelen op acceptatie. Nou, het kabinet houdt dus het recht voor om zelfstandig uitzonderingen te maken. En de vraag is wat er dan nog overblijft van het verbod. Later in onze uitzending een reactie van initiatiefnemer van het wetsvoorstel, Marianne Tieme van de Partij voor de Dieren. 10.000 Amerikaanse militairen trekken zich nog voor het eind van dit jaar terug uit Afghanistan. President Obama maakte dat bekend in een televisietoespraak. Starting next month, we will be able to remove 10.000 of our troops from Afghanistan by the end of this year. And we will bring home a total of 33.000 troops by next summer. After this initial reduction, our troops will continue coming home at a steady pace as Afghan security forces move into the lead. Volgende zomer zijn er volgens Obama's plan in totaal 33.000 militairen terug in Amerika. Afghaanse veiligheidstroepen nemen dan hun werk over. De terugkeer begint eerder dan verwacht. Internationaal is afgesproken dat Afghanistan eind 2014 onder controle staat van het eigen leger. Our mission will change from combat to support. By 2014, this process of transition will be complete. And the Afghan people will be responsible for their own security. Na de dood van Osama bin Laden is het volgens president Obama nu verantwoord om te beginnen met de afbouw van de Amerikaanse troepen. Al Qaeda remains dangerous and we must be vigilant against attacks. But we have put Al Qaeda path we De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, is op dit moment op bezoek bij de Britse troepen in Afghanistan. Volgens hem zijn de Afghanen klaar om zelf de veiligheid van het land op zich te nemen. What we've seen is, is Afghan police and army now being well coordinated with each other, able to take on the security of een plaats like Lashkar. Can they do it? Well, they've been doing it really since August last year. De straten van Belfast was het afgelopen nacht redelijk rustig na dagen van rellen. Katholieke en protestantse jongeren bleven aan hun eigen kant van de blokkade die door de politie was neergezet. Ze richten zich wel tegen de politie. Maar verder bleven de rellen uit. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken sluit niet uit... dat Nederland nog een periode meedoet aan de NAVO-missie in Libië. De Nederlandse deelname was al verlengd... maar over drie maanden maakt Rosenthal een nieuwe afweging. Nederland gaat dan mogelijk ook meedoen aan bombardementen... of, zoals Rosenthal het in vaktermen noemt, air-to-ground operaties. Wanneer het gaat om een behoeftestelling met betrekking tot air-to-ground... dat er geen principiële bezwaren daartegen zijn. Dus die liggen dan ook, mogelijkerwijze, als er een behoeftestelling vanuit de NAVO... Uh, de lidstaat Nederland bereikt, op tafel. En dan zullen wij een politieke afweging daarop maken, een militaire afweging ook. En dan zullen er natuurlijk ook financiële afwegingen mede in het geding zijn. Een aardbeving in Japan met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter heeft tot zover bekend geen grote schade aangericht. De magnitude van de quake is 6.7, Dus so de tremor was groot in area and uh, the tsunami advisory has been issued at 6:53 by the Japanese Meteorological Agency. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven, zegt deze verslaggever, maar die werd later ook weer ingetrokken. Aardbeving vond plaats in het oosten van Japan, in hetzelfde gebied dat in maart door de grote aardbeving werd getroffen. Bij die tsunami die daarop volgde kwamen tenminste 23.000 mensen om het leven. Het wetenschappelijk instituut voor het CDA is tegen het kabinetsplan... om het persoonsgebonden budget PGB grotendeels af te schaffen. Plaatsvervangend directeur van Asselt van het instituut zei dat in Nieuwsuur. Hij zei dat er strenge eisen moeten komen voor het persoonsgebonden budget. Zo zou het betalen van verzorgende familieleden moeten worden afgebouwd. En We lopen nu tegen de grenzen aan van de logica van ons individuele systeem. Dat we zeggen, ja, is het nou eigenlijk wel de bedoeling... dat je familieleden gaat betalen uit je PGB... Terwijl het eigenlijk de bedoeling is om iemand te zorgen dat hij zijn zorg krijgt. Dus je wilt in Engeland, daar kennen ze het ook. Daar zeggen ze bijvoorbeeld dat toch iemand 16 jaar moet zijn, wil je een budget krijgen. En dat mag niet worden geleverd door iemand die bij diegene in huis woont. Mantelzorgers zouden alleen nog maar een bescheiden vergoeding mogen krijgen. Het wetenschappelijk instituut van het CDA is ook tegen het idee van de eigen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... om bijna iedereen met een pgb te laten helpen door een zorgverzekeraar. De hoofdroute moet blijven dat mensen zelf die zorg inkopen en dat dat gekwalificeerde zorg is. Maar nou, wat wij bang voor zijn, is dat als je het allemaal overlaat aan die zorgkantoren of straks de zorgverzekeraars, dat die toch niet in staat zijn om jouw persoonlijke situatie zo goed in te voelen, dat ze die goede zorg in kunnen kopen die je nodig hebt. Dan de beurzen. Na twee dagen van winst zijn ze op Wall Street met verlies gesloten. Stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, meldde gisteren... dat het herstel van de Amerikaanse economie trager verloopt dan verwacht. En dat vinden beleggers niet fijn. De beurzen leken daar afhankelijk niet op te reageren. Maar de Dow Jones-index van 30 belangrijkste fondsen sloot... met een verlies van 0,7 Net zoals de technologiebeurs, de Nasdaq.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 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes, vanavond speelt de Amerikaanse band Toto... in een uitverkochte Heineken Music Hall. Het concert was zo snel uitverkocht dat de vrijdagavond is toegevoegd. Nou, en die was ook meteen uitverkocht. Toto begon eind jaren zeventig als een hobbyband... van een stel studiomuzikanten die aanvankelijk geen concerten gaven. Nou, tegenwoordig geven ze eigenlijk alleen nog maar concerten... want het publiek blijft massaal toestromen. Rosanna was dat van uh, Toto in 1982 alweer. Een uh, top 3 hit in Nederland. Weet je voor wie dat is geschreven? Nou. Rosanna Arquette. Jo. Actrice. Zo, zo. dat weet jij dan weer. Ja, terecht. Goed. dus. Kwart over zes. We schakelen voor het eerst vanochtend met Joris van de Kerkhof. En Joris, goedemorgen. Jij hebt een. Goedemorgen, Marcel. Volgens mij niet zo heel leuk klusje vanochtend. <laughs> nou ja, ik jij zou er niet naar uitzien. Nee, nee, ik weet ook niet of we het allemaal gaan zien of dat het allemaal gebeurt uh, deze ochtend. Ritueel of uh, niet ritueel, uh, verdoofd of, uh, of onverdoofd. Maar ik ga wel inderdaad naar een, naar een slachterij en daarna nog naar een zelfslachtende slager. Zoals dat dan zo bijzonder heet. Een zelfslachtende slager uh, in Deventer, uh, de slachterij uh, in Twello. En na die slachterij neem ik uh, de senator van de, de Partij voor de Dieren mee... In Vierhouten woont hij, een minuut of veertig van, van de slachterij vandaan. En Nico Kofferman, eh, Eerste Kamervoorman voor de Partij voor de Dieren. Eh, ook nog bij Wakker Dieren actief geweest. Eh, en op heel veel andere eh, fronten eh, actief geweest. Heeft vast het debat ook tot, eh, tot, tot laat gevolgd. En kan dus zo... Als ik bij hem naar binnen mag, mag lopen, kan hij gaan vertellen... wat hij van de uitkomst van dat debat vindt. Die ingewikkelde uitkomsten van dat debat. Zijn mening horen we, maar daarna ook wat een slachter... nou moet doen met de uitkomsten van het debat. Hoe dat hij daar in de praktijk mee om kan gaan. En de slager, ook de slager heeft al van tevoren gezegd... dat hij er grote problemen mee zal krijgen, financieel in ieder geval. Dat zijn conditie enorm achteruit zal gaan... Dat horen we zo, zo na negenen. Daarvoor dus uh, de slachter. En daarvoor Nico Kofferman van de Partij voor de Dieren... wonend tussen de bomen en de vogeltjes. Joris van de Kerkhof dus vanochtend bij de praktijk. 17 minuten over 6. Minister Kamp van Sociale Zaken... mag niet zomaar stiekem met het ontslagrecht versoepelen. Dat eisen PVV, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks. Het houdt de gemoederen nu al maanden bezig. Versoepelt hij nu het ontslagrecht of niet? Minister Kamp van Sociale Zaken. Geroogpartner PVV vindt van wel. En de Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks zijn het daarmee eens. PVV'er Ino van der Besselaar is bang dat veel vast personeel wordt gedumpt... voor goedkopere flexwerkers. Voorzitter, anders dan de minister ben ik van mening... dat met de uitvoeringsinstructie voor het UWV... wel degelijk sprake is van een beleidswijziging en zelfs een versoepeling van de regels van het ontslagbesluit. Met name daar waar het gaat om de vervanging van vaste werkkrachten door flexkrachten... En voor de PVV is dat absoluut onaanvaardbaar. PVDA-Kamerlid Mariette Hamer vindt dat ook. Ook mijn fractie is van mening dat met het uitvoeringsbesluit... wel degelijk wordt geprobeerd eh, om het ontslagrecht... Eh, via de achterdeur eh, op te rekken. Jesse Klaver van GroenLinks wil best het ontslagrecht hervormen... maar niet zo. Mijn partij is denk ik wel een van de voortrekkers op links... als het gaat over pleit voor modernisering van de sociale zekerheid... en van de arbeidsmarkt. Daarbij houdt ook modernisering van de ontslagbescherming. En op het moment dat het CDA en de VVD ertoe komen en besluiten... dat daar iets aan moet gebeuren aan het moderniseren van die arbeidsmarkt... inclusief de ontslagbescherming, dan staat mijn deur wagenwijd open... om daarover mee te denken en ook daarop mee plannen te maken. Wat er nu echt gebeurt, voorzitter, is in mijn ogen het via de achterdeur gemakkelijker maken om mensen te ontslaan... en daar is mijn fractie nooit om te doen geweest. Minister Kamp van Sociale Zaken ontkent dat hij het ontslagrecht versoepelt. Ik weet heel goed uh, dat dit een uh, gevoelig punt is voor de fractie van de PVV, het ontslagrecht. Ik weet dat zij uh, hechten aan de afspraak die daarover in het regeerakkoord is uh, gemaakt. Ik ben van mening dat als de punten in het regeerakkoord staan waar je van mening bent dat die anders zou moeten... dat je daar met elkaar in de coalitie over moet kunnen praten. En je zou tot een nieuwe afspraak moeten kunnen komen. Ik heb nooit de indruk gehad dat de fractie van de PVV... op dit punt eh, daar open voor stond. Die hadden een uitgesproken standpunt. Dat betekent dat eh, ik ook niet via een achterdeur iets zal eh, doen. Ik heb hier ook via de achterdeur helemaal niets gedaan. Hier is door het UWV naar voren gebracht dat men bij de uitvoering op problemen stuiten. Er waren onduidelijkheden, er kwamen specifieke situaties naar voren... waarvan de UWV-leiding vaststelde... dat daar in de praktijk verschillend over beslist werd in het land. En men vond het nodig om naar de medewerkers van het UWV duidelijkheid te, te geven. Kamp verduidelijkt dus slechts de regels, zegt hij zelf. Een verslag was dat van Peter Blok. Het NLS Radio en Sport. Robin Haase staat voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van Wimbledon. Hij verloeg in de tweede ronde de veel hoger geplaatste Spanjaard Fernando Verdasco in vier sets. Haase was na afloop euforisch. Ja, hartstikke blij. Ik, uh, sowieso om hier derde ronde te staan is, uh, is geweldig. Maar ook door goed tennis, door een goede overwinning uh, tegen Verdasco... die hier al meerdere keren echt goed heeft gespeeld. En van veel goede jongens al heeft gewonnen. Dus uh, ja, daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Hazen speelt in de volgende ronde tegen Marty Fish. Die staat als uh, tiende geplaatst op Wimbledon. Hazen heeft uh, niet echt prettige herinneringen aan deze Amerikaan. Want hij verloor vorige maand van hem op Roland Garros. Toch ziet hij wel kansen. Oh, absoluut. Want uh, ik, ik sta ook goed te spelen. En uh, ja, morgen een dubbel uh, waarmee ik juist goed kan voorbereiden op dat serve-volley van hem. Uh, want dat zal hij vaak genoeg doen. Dus uh, ik, uh, ik heb goede hoop. Nou, Troppers als Rafael Nadal en ook Andy Murray plaatsen zich zonder al te veel de problemen voor de derde ronde. Bij de vrouwen had Venus Williams veel moeite met de Japanse Date. Maar ze won uiteindelijk in drie sets en gaat ook door naar de derde ronde. Meer over Wimbledon om half negen. Aflopende contract van Vitesse-trainer Albert Ferrer wordt niet verlengd. Volgens een verklaring van Vitesse verschillen de clubleiding en de Spanjaard te veel van mening over het technisch beleid. Ferrer werd in november aangesteld als vervanger van Theo Bos en vertrekt nu dus na ruim een half jaar alweer het Arnhem. Vitesse-eigenaar Jordania hoopt volgende week al een nieuwe trainer te presenteren. Voor de vierde keer in de zes jaar is Stef Clement... Nederlands kampioen tijdrijden geworden. Hij was Veendam, ruim een half minuut in Veendam ruim een halve minuut sneller dan Jans Mauris. Voor Clement was het een belangrijke overwinning. Ik heb nog geen contract voor volgend jaar. Ik heb nog ambities voor het WK en uh, volgend jaar voor de spelen. Dus uh, het was al heel belangrijk om dan, uh, dat vandaag uh, met de overwinning... Uh, kracht bij te zetten. Bij de vrouwen ging de titel naar Marianne Vos. En tot zover de sport. Dan gaan we door naar China. Want ineens werd hij gisteren vrijgelaten. China's bekendste kunstenaar en dissident Ai Weiwei. Sinds april zat hij vast op verdenking van belastingontduiking. Na zijn vrijlating sprak hij kort met de journalisten die op hem stonden te wachten. Maar heel veel liet hij niet los. Sorry, I can't. You can't talk. You're not allowed to talk. I'm on probation. And what about uh, the police saying that you admit to your crime? Okay, so sorry. Okay. Please understand. Thank you Tja, I cannot talk. I'm so sorry. Please understand. Ik mag dus niet praten, zegt Wij Wij. We gaan naar correspondent Joan Veldkamp. Joan, is dat een van de voorwaarden, denk je, van zijn vrijlating? Oh ja, absoluut. En ik denk ook dat we de man de komende maanden, zolang hij on probation is, ook niet aan het woord laten uh, horen. Uh, ik denk dat hij huisarrest krijgt en dat hij verder niet veel kan, totdat de hele zaak afgewikkeld is, of totdat hij misschien zelf besluit om naar het buitenland te vertrekken, als hij dat al mag. Ja, hij is kritiek als van het regime. Uh, Joan, uh, die belastingontduiking, die aanklacht, hoe serieus moeten we dat nemen? Nou, ik denk dat we dat helemaal niet zo serieus moeten menen. Want het is er gewoon een feit dat alle vooraanstaande Chinezen... alle kapitaalkrachtige Chinezen geld in het buitenland hebben. Ik denk dat dit, eraan, dat dit aan de hand is, dat die geld naar het buitenland heeft gesluist. Dat doet dus de hele Chinese upperclass... Dus als je IWW daarop aanpakt, dan kan je de hele Chinese uppercast op aanpakken. Hmm. Internationaal eh, heeft men opgeroepen hè, tot zijn vrijlating. Is China, denk je, gezwicht uiteindelijk voor die internationale druk? Dat is maar helemaal de vraag. Want iemand die voor belastingontduiking wordt ingerekend moet eigenlijk binnen 30 dagen worden voorgedragen. Dat is dus niet gebeurd. Deze man is in april opgepakt. Het is nu, we zijn nu in de zomer, dus hij is nu pas eigenlijk voor de rechter gekomen... Hij heeft zijn daden toegegeven. Ik denk dat dat onder grote druk is gedaan. Uh, hij, hij kwakkelt ook met zijn gezondheid. Hij is vorig jaar augustus is hij zwaar in elkaar geslagen uh, door Chinese politieagenten... toen hij naar de provincie Sichuan is afgereisd om daar een mensenrechtenactivist bij te staan... die verhaal wilde halen over al die kinderen die daar in die uh, aardbeving zijn omgekomen... omdat al die scholen die door de overheid zijn gebouwd in elkaar zijn gestort... Ai heeft die man gesteund. Hij heeft hem zo hard in elkaar gerand. dat uh, hij een enorme bloedstolling in zijn hoofd had... die pas een maand later uh, kreeg je daar last van. Is dat in Frankfurt, Is dat geopereerd? Toen heeft de arts ook gezegd... hij had geen dag later moeten komen, anders was je dood geweest. Van die uh, rond, of, ja, van die gebeurtenis heeft hij nog steeds last. Er wordt ook gezegd dat hij aan geheugenverlies leidt. Dus ik denk dat hij onder zware druk stond om te bekennen... en onder gezondheidsdruk ook om te bekennen... Uh, maar ja, nog even bekend en is waard? Als je weet dat heel China uh, met geld uh, zijn geld in het buitenland parkeert... dat eigenlijk ja. niemand hier helemaal vertrouwt. Maar denk jij niet dat China toch op de een of andere manier een uitweg heeft gezocht... in dit voor hen ook uh, lastige pakket? Uiteraard, uiteraard, maar als je in alle bankaccounts, als je in alle rekeningen gaat kijken... van Chinezen met geld, dan vind je wel dingen die ontoelaatbaar zijn. Ze ja. hebben gewoon een top gezocht om de hond mee te slaan, die hebben ze gevonden. deze man is gezwicht onder een enorme druk. En uh, ja, ik zou niet verbaasd zijn als hij na dit akkefietje gewoon naar het buitenland vertrekt... en eindelijk gewoon helemaal vrijheid kan spreken. En misschien kan hij dan ook veel beter opnemen voor al die dissidenten die nog vastzitten... en die de afgelopen maanden zijn opgepakt. Ja, want we hoorden het hem zelf al zeggen. Ik mag niet praten. I'm sorry. Hij keek er, we hebben de beelden ook gezien, daar ook zeer benauwd bij. Eigenlijk is hij niet echt vrij. Hij is helemaal niet vrij en hij is, hij is onvrijer dan ooit. Kijk, Ai Weiwei was nog een van de mensen die vers durfde te gaan met het bekritiseren van de overheid. En hij kon daarmee wegkomen omdat hij ook een soort internationale allure had. Hè. Als kunstenaar is hij in het buitenland wereldberoemd en in China is hij nauwelijks beroemd. Want gewoon Chinees is nou helemaal niet zo bezig met dit soort zaken. Met politieke, activistische kunstenaars. Uh, maar hij is natuurlijk nu is hij onvrijer dan ooit. Want hij is opgepakt en hij weet dus dat hij nu... Uh, ja, geen, geen foute stap meer kan doen of hij belandt weer achter de tralies. En uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat, die, dat dat te zwaar op zijn schouders uh, uh, drukt. En dat hij zich nu koest houdt totdat hij de kans krijgt om naar het buitenland te gaan. Maar ja, ik weet het ook allemaal niet zeker. Maar dit is natuurlijk niet ondenkbaar dat je na al dit uh, machtsvertoon uh, je biezen pakt. Ja. Is er in China eigenlijk veel aandacht voor deze zaak en dus ook voor zijn vrijlating? Nou, ze hebben het in de krant. China Daily, de spreekbuis van de regering, hebben ze het afgedaan met een ladderbericht. Dus uh, ze willen het heel erg, willen ze het uh, net doen alsof er allemaal niets aan de hand is. Alsof het helemaal geen zaak van belang is. En voor heel veel Chinezen is dat het ook niet. Want de meeste Chinezen zijn nog altijd bezig met hun eerste levensbehoeften... en gewoon ervoor te zorgen dat ze het zaakje draaiende uh, uh, kunnen houden thuis. Die zijn helemaal niet bezig met politiek en met activisme... Uh, dus ja, nogmaals, Ai Weiwei is in het buitenland wereldberoemd, maar niet in China. Tja, dankjewel Joan Veldkamp. In um, Rotterdam is komende week vanaf 1 juli werk van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei te zien. Wij spreken daarom straks ook met Linda Vlassenrood. zij is curator in Rotterdam bij het NAI, waar die expositie te zien is. Morrison, hoorde doe je met? Nothing ever heard like you. Radio 1. Het NOS Journal. Goedemorgen, het is half zeven geweest door Oud Goedemorgen. De Tweede Kamer is voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten, maar als voorstanders kunnen aantonen dat hun wijze van slachten geen extra dierenleed veroorzaakt, kan een uitzondering worden gemaakt. Dat bleek tijdens het Kamerdebat dat tot diep in de nacht duurde. Staatssecretaris Bleker van Landbouw zei dat het kabinet mogelijk soms toch een eigen beslissing neemt en het onverdoofd ritueel slachten in sommige gevallen toch zal toestaan.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 Momenteel is het in het hele land bewolkt en vooral in het noorden en westen vallen een aantal buien. De actuele temperatuur ligt op dit moment tussen 13 en 15 graden. De rest van de ochtend blijft het overwegend bewolkt met hier en daar een bui. Vanmiddag dan neemt die buiigheid geleidelijk aan verder toe, dus in een groot deel van het land buien. Soms ook met onweer en dat is vooral later vanmiddag het geval. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 17 graden aan de kust tot 20 in het binnenland. Dan de wind, die komt vandaag uit het zuidwesten tot westen... is matig, AC vrij krachtig, zo'n windkracht 4 tot 5. Nou, later vanavond pas, dan neemt de buiigheid af... maar eh, in de kustgebieden blijft ook vannacht nog kans op een bui. Dan morgen vrijdag, er zijn dan opnieuw buien... en het wordt dan bij zo'n 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staan files op de A6... Lelystad richting Muiden, tussen Almere-Stad West... en Knopend Muidenberg 3 kilometer. Op de A7 hoorn richting Zaandam...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 Zijn ouders hebben nooit meer iets vernomen. Inspector Linley gaat op onderzoek uit. Caro Detective Maand. Vanavond met Inspector Linley om vijf voor half tien op Nederland 1. Bij gazellen zeggen we altijd, ga lekker fietsen. Maar als je na een lange werkdag met tegenwind naar huis moet fietsen... is dat niet per se heel lekker. Daarom staan we vandaag met onze elektrische fietsen bij de Maaskade in Venlo. Werkt u in Venlo? Maak dan eens een spontane proefrit langs de Maas naar huis.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 Vijf over half zeven, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl en Twitter voor uw vragen en opmerkingen. NOS Radio 1. Naar Amerika, want uh, het land trekt de komende twee jaar 33.000 militairen terug uit Afghanistan. De eerste 10.000 moeten aan het einde van dit jaar al weg zijn. President Obama maakte dat gisteren bekend in een televisietoespraak. Our mission will change from combat to support. By 2014, this process of transition will be complete. En de Afghanen zullen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Nou, je hoorde het. Aan het eind van 2014 zal de terugtrekking compleet zijn. En zijn de Afghanen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid, zei Obama. Onze correspondent in Washington, Jacqueline Ekman, heeft meegeluisterd met de Amerikaanse president. Jacqueline, zei Obama nog iets anders dan dat iedereen al had verwacht? Nou, het was natuurlijk niet echt een verrassing. In 2009... ...stuurde Obama 33.000 troepen naar Afghanistan... ...met de belofte deze vanaf 1 juli 2011 weer terug te trekken... Een actie die nodig was om de Taliban en Al-Qaeda beter te kunnen bestrijden. En nu, zegt Obama, is Al-Qaeda verzwakt. Bin Laden is doodgeschoten. Ook andere leiders van Al-Qaeda uh, zijn onschadelijk gemaakt. En de Taliban in Afghanistan uh, hebben we ook flinke schade toegebracht. Uh, Al dus Obama. Bovendien, zegt hij, uh, wordt het Afghaanse leger steeds groter en sterker. zodat ze uiteindelijk hun eigen boontjes kunnen doppen. En uh, dit jaar. Worden dus 10.000 soldaten teruggetrokken? En de bedoeling is uh, volgend jaar voor september 2012, dus de overige 23.000. Oké, okay. hoe is er op die speech gereageerd, Jacqueline? Wisselend. Um, veel, uh, vooral de legertop uh, vinden de terugtrekking veel te snel. Patrese met name, de opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdmachten in Afghanistan. Uh, ze waarschuwen ervoor dat uh, de Taliban juist in de zomer vaak toeslaat. En als dan in september volgend jaar uh, 33.000 soldaten minder zijn... dan kan al dat werk wel eens voor niets geweest zijn. En hier hoor je ook het gezegde dat door de Taliban wordt gebruikt... jullie, en dat zijn dan de Amerikanen, hebben de horloges. Maar wij hebben de tijd. Het is een kwestie van wachten tot de Amerikanen weer weg zijn... en we komen weer terug. En dat is waar veel militairen voor waarschuwen. Je hebt een grote troepenmacht nodig om ze echt te verslaan. Ja. Maar het zal uh, Obama wel weer niet slecht uh, uitkomen voor de peilingen ook... want uh, voor Amerikanen, sommige Amerikanen, kan het niet snel genoeg gaan. Hè? Ja, uh, inderdaad. Volgens de laatste peilingen is 56% van de Amerikanen... voor onmiddellijke terugtrekking uit Afghanistan... En ook in het congres gaan steeds meer stemmen op om snel terug te trekken. Het geld is namelijk op. Een enorme staatsschuld, economie wil maar niet herstellen. Werkloosheid boven de 9%. De oorlogen in Irak en Afghanistan kosten dus niet alleen levens... maar ook enorm veel geld. Een voorbeeld dit jaar alleen al. Tot nu toe kostte de oorlog in Afghanistan al 120 miljard dollar. En inderdaad, de verkiezingen komen eraan in 2012. Obama kan het eigenlijk gewoon ook niet meer verkopen aan zijn kiezers... Vorige week nog, een aantal burgemeesters van steden, die deden een oproep dat Amerika geld moet steken in de bouw van bruggen voor steden als Baltimore en Kansas City in plaats van bruggen voor Bagdad en Kandahar. En Obama is dit zich wel bewust. Het is tijd, zegt hij, zei hij ook gisteravond, om te focussen op de opbouw van ons eigen land in plaats van... ...andere landen, zo zei hij dus in de toespraak. Heeft dat ook gevolgen voor um, latere eventuele operaties, denk je, Jacqueline? Vaart Obama daarmee een andere buitenlandse koers? Ja, daar, daar lijkt het natuurlijk wel op. Hij zei ook gisteravond, nu de eide, het einde van de oorlog in Irak en Afghanistan... ...in, in, in zicht komt, uh, moeten we er lessen van leren. En Obama wil niet meer, als de, de VS bedreigd worden... ...zomaar uh, een enorme legertroepen gaan sturen... Uh, hij wil weer meer zorgen voor, voor samenwerking, ook met andere landen, om kwaadaardige regimes te bestrijden. Hij noemde Libië als voorbeeld. Hè. Daar heeft de, uh, de VS, uh, ze helpen wel degelijk mee, maar ze hebben geen enkele soldaat aan de grond. Uh, we, moet, we hebben biljoenen besteed aan oorlogen en we moeten nu gaan werken aan ons eigen land. Dat is echt de nieuwe inzet. Oké. Okay. Jacqueline Ekman, dankjewel, vanuit uh, Washington. was ze. Het einde van een lange carrière en dan volgt er bijna automatisch een biografie. Die van Edwin van der Sar. Dat is ook de titel van het boek van de oud-doeman van Ajax, Manchester United en Oranje. Van der Sar kreeg het eerste exemplaar uitgereikt van Frank de Boer. Als jij op de goal stond en ik wilde van 20 meter of van 25 meter proberen te scoren... het was bijna onmogelijk. Alleen met een bekende angstkeek uh, schot, daar kon ik je wel eens mee verslaan. Dat betekent dus uh, een bal die je, met je normaal met je vreef... maar dan net met je binnenkant vreef een beetje... Langs de paal is buiten de paal, maar door de snelheid kon hij waarschijnlijk net niet reageren. En dan kon ik hem wel eens verslaan, maar anders was het bijna onmogelijk. Maar dat gevoel had je bij Edwin, dat hij onmogelijk te passeren was. En uh, ja, dat blijkt gewoon dat hij dus een fantastische keeper... en dat hij daarin gegroeid is, maar vooral ook als persoonlijkheid. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in het leven. Dat hij uh, altijd zichzelf is gebleven. Ja, dat is natuurlijk wel heel mooi, een biografie. Maar het doet Van der Sar wel beseffen dat zijn carrière echt voorbij is. Ja, ik denk het wel. Kijk, je, je hebt, uh, ik heb er ja, op zich best wel lang aan gewerkt. Er zijn die van uh, ruim, ruim twee jaar aan bezig geweest inderdaad, in fase. Want uh, uh, in eerste instantie was de gedachte eigenlijk om dit een jaar geleden uit te geven. Maar uh, ja, ik kon, uh, gelukkig was ik in de omstandigheid om, uh, om toch nog een jaar door te gaan. Eigenlijk. Dus we hebben het uh, uit kunnen breiden. Inderdaad. En uh, kijken we nog een paar mooie hoofdstukken aan, aan vast, uh, vast, te kunnen, uh, vast te kunnen plakken eigenlijk. Helaas niet gelukt op 28 mei. Uh, maar ja, dan uh, wel kampioen geworden dit jaar. En uh, ja, uh, ik ben echt heel blij hoe, uh, hoe mijn carrière gegaan is. Inderdaad. En uh, hoe dat allemaal uh, is verlopen. Eigenlijk van een jongetje van 18 jaar die, uh, die gewoon bij de amateur speelt. En eigenlijk via een toevalligheid, uh, omdat Louis Vergaal mijn, mijn, mijn, mijn oude trainer kon eigenlijk, Ruud Brulling, uh, bij Ajax terecht is gekomen. Maar hoe is dat leven nu zonder keepershandschoenen? Nou, toch het is heel vreemd. Normaal gesproken als je je laatste wedstrijd gespeeld hebt, dan ga je op vakantie. De dag later, je pakt je koffer en je, je gaat op vakantie en ja, je weet dat je, dat je drie, vier weken later weer terug moet zijn eigenlijk. En nu, um, ik heb eigenlijk nog heel weinig rust gehad eigenlijk. Ik heb, ik heb één keer geholft. Um, en dat is zo'n beetje het. Kun je iets meer vertellen over die afscheidswedstrijd? Ja, die, um, ja, die wordt een, om de drie, drie gisteren inderdaad. Tegen, tegen Ajax en... Uh, uh, Sir Alex die, uh, die is de trainer dan van, de, van het wereldelftal. Uh, waaronder een aantal jongens van, van United, Rio Ferdinand, uh, Paul Scholes, uh, Michael Carrick. Uh, gisteren uh, heb ik contact gehad met Alessandro De Piero, dus die, uh, die, uh, die komt. Uh, ik heb wat jongens van Nels elftal waar ik mee gespeeld heb. Uh, Philip Cocu, uh, Dennis Bergham, die, uh, die doet mee. En er zijn nog twee andere activiteiten die komen, wat muzikale mu, uh, uh, omlijsting. En als het goed is gaan we uh, AX95, uh, waar we de Champions League mee hebben gespeeld... Uh, zijn we bezig om die ook uh, onderdeel uh, daarvan uit te gaan maken. Uiteraard het boek hè. Waarom dit boek en welke boodschap uh, zit er in het boek? Ja, daar, heb, daar zat ik ook aan te denken inderdaad van... Je ik heb, ik heb, ik heb hele je hele carrière inderdaad met, met journalisten gesproken... met uh, sportjournaals, uh, stuurdersport heb je gezeten, uh, grote toernooien. Uh, pers zit ook continu op eigenlijk. Maar toch vaak laat je niet altijd de achterkant van je, van je tong zien... omdat je midden in het toernooi zit, je, midden het seizoen. Je, je hebt nog drie wedstrijden voordat je kampioen kan worden. Uh, en op het moment dat je iemand langer spreekt... Eigenlijk, dan krijg je toch een, een, een band met, uh, met de schrijver, Jaap Visser in dit geval. En dan op een, van, op een of andere manier ben je toch meer open... En um, je kan ook meer de tijd nemen om bepaalde dingen iets uit te lichten. Waardoor het uh, ik denk een heel compleet overzicht is geworden van... Uh, ja, de 21 jaar ik, uh, dat ik betaald voetbal heb gespeeld. En, uh, en ook ja, hoe ik er ben gekomen eigenlijk. En wat je, wat je ervoor moet doen om het, ja, om, om het toch wel lang uit te kunnen houden. Heb je nog getwijfeld, want uiteraard een topkeeper... Hè, maar uh, nooit betrapt op een schandaaltje of een relletje. Begrijp je wat ik bedoel? Heb je dan getwijfeld om het niet te doen? Dat je dacht van... nou. Dan hoef ik ook geen biografie te schrijven? Laten schrijven? Nou, kijk, ik denk dat je in Engeland een hele andere biografie hebt dan, uh, dan, dan in Nederland. Dus uh, het gaat over mijn sportcarrière. En uh, kijk, iedereen is wel een avond uit geweest. Uh, maar het gaat voornamelijk over voetbal, inderdaad. En over, uh, over um, ja, uh, de manier waarop, waarop je voetbal moet beleven, eigenlijk, om, uh, ja, om, om het echt goed te kunnen doen. Uh, ik heb er altijd ja, heel veel plezier in gehad, eigenlijk. En uh, ook de jongens die geïnterviewd zijn uh, in, het, in het boek eigenlijk. Dus niet alleen ik ben aan het woord. Er zijn ook andere medespelers, trainers. Uh, uh, mensen die dichtbij me staan, die, uh, die over mij praten eigenlijk. En die, uh, ja, die ook hele mooie woorden hebben gezegd eigenlijk. En dat, uh, dat doet me eigenlijk het meeste meest goed eigenlijk. Dat, dat dat soort mensen inderdaad zo over je praten. Slotvraag over de toekomst. schuilt er in jou een trainer? Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik wil wat dingetjes uit gaan proberen. Ik wil wat, uh, ja, wat dingen proeven eigenlijk. Wat, wat, van, wat, vind, wat vind ik nou eigenlijk, eigenlijk leuk eigenlijk? Ik heb, uh, natuurlijk Heel lang heb je in het voetbal gezeten. En daar zou je altijd mee verbonden blijven, gelukkig. Uh, ik heb ook andere interesses, bredere interesses. Uh, dus direct uh, zou, ik het niet, uh, zou ik het niet weten eigenlijk. Maar uh, ja, dat mensen me terug gaan zien, dat, uh, dat, ga, dat, ja, dat komt dan goed, denk ik. Hoe dan ook. Edwin van der was dat in de bijdrage van Vlado Veljanovski. Nu al weten of je straks suikerziekte zult krijgen. Dat is mogelijk dankzij een helemaal nieuwe test. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie? Bij de AWB, Jolande van der Velde. Het lijstje lijkt nog bescheiden. 33 kilometer file, maar een paar dingen vallen al op. Er is een aanrijding geweest op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Stad en Knopend Muidenberg 9 kilometer. Bij Knopend Muidenberg zijn twee rijstroken dicht ander probleem in Noord-Holland is, uh, is een technische storing... met de camerabewaking van die extra stroken. Zeg maar de wisselstroken en de spitstroken liggen onder meer op de A1 en op de A9. Dus daar zal het wat uh, sneller vastlopen. Op dit moment valt het nog mee, maar ik verwacht dat ja, Noord-Holland... gewoon wat meer uh, file gaat krijgen. Uh, als ik kijk zo naar het weer en de laatste dagen is de spits... juist iedere keer wat minder druk. Denk ik tussen 8,5 en 9 ongeveer 150 kilometer... Maar na de ochtendspits worden drukker, want dan komen er wat Duitsers onze kant op. Oh, komen die hier doen? Die hebben een feestdag, die hebben een lekker lang weekend, dus die komen hier van de regen genieten. Nee, ik hoop dat het wat beter wordt. Nee, <laughs> het wordt beter, begrijp ik, hè? Nou, ik we, we helpen het je ja, hopen, want het zit deze week niet echt mee in de ochtendspits. Naar zondag wordt het beter, geloof ik. Met nee. het weer, nou ja. ja, goed. Jolanda van der Velden, we horen je uitgebreid deze ochtend. Dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zondag wordt het zelfs tropisch, nou. Uh, voor het eerst, zo zei het al, is het mogelijk om vast te stellen of iemand op latere leeftijd suikerziekte kan krijgen. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben daarvoor een test ontwikkeld. Ouderdom suiker, het diabetes type 2, komt over tien jaar bij zo'n 1,7 miljoen Nederlanders voor. Ik wil eerst even de arm stuwen voor het bloed afnemen. Doet het geen pijn? Nee. Dit heeft u vaak gedaan, Erik Zijbrands, diabetes specialist hier in het Erasmus Ziekenhuis Rotterdam. Ja, bloedafnemen um, bij patiënten is uh, iets wat ik heel veel gedaan heb in mijn leven. En, uh, maar ook voor onderzoek, zoals in uh, dit geval. Ja. Waarom uh, was dat nodig bij die uh, suikerpatiënten? Of mogelijke suikerpatiënten, zo moet ik het zeggen. Ja, Omdat we willen uitzoeken uh, hoe suikerpatiënten met hun insuline omgaan. Hun familieleden die ook een verhoogde kans op suikerziekte hebben. Serita, uh, u wilde graag met het onderzoek meedoen. Betekende ook dat er diabetes was bij u en de familie? Ja, mijn vader is diabetespatiënt. Uh, en mijn broer die heeft op jonge leeftijd diabetes ontwikkeld. En toen dacht hij van, ik wil wel weten of ik het ook krijg. Ja, natuurlijk. Ja, dat... En wat was de uitslag? De uitslag was gunstig bij mij. Gunstig uh, wil zeggen dat ik, dat ik het niet heb, de ziekte... Dat ik uh, genoeg uh, insuline produceer om mijn maaltijd uh, te, uh, op, op een efficiënte wijze te verteren. Ja, dus u was opgelucht? Ik was zeer opgelucht, ja. Maar er zijn dus ook patiënten die te horen krijgen dat ze wel diabetes krijgen op latere leeftijd. Grote kans lopen. Ja, er zijn patiënten die uh, een specifiek patroon hebben van het insuline als reactie op voeding. En uh, hun familieleden die nog helemaal geen diabetes hebben, hebben dat ook voor een groot deel. Hm. En die mensen zijn, hebben natuurlijk een heel groot risico om later ook eh, suikerziekte te ontwikkelen. Ja, en wat heb je er dan nu aan om dat te weten, dat je dat zou kunnen krijgen? Die mensen moeten ja, veel meer op hun leefstijl letten. En we denken dat, zeg maar, de, wat we nu aantonen bij ze, wijst in de richting dat ze misschien vaker frequente maaltijden in plaats van uh, drie keer per dag een hele grote maaltijd nuttigen, dat ze daar een voordeel aan zouden kunnen hebben. Medicijnen? Dat zou ook kunnen, dat is nog niet helemaal duidelijk. En misschien zelfs moeten we nieuwe medicijnen ontwikkelen. Daar zijn we als wetenschappers altijd erg optimistisch over, maar ik wil meteen waarschuwen dat het soms wel twintig jaar kan duren voordat je aangetoond hebt dat een nieuw medicijn een belangrijke werking heeft. U had voor mij een gevulde koek meegenomen. Ze zeiden van, nou, daar, die kan ik gebruiken om uit te leggen. Hij ligt daar achter u. Een gevulde koek. Heerlijk, hè? Voelt u het speeksel al opkomen in de mond? Bij de geur wel, inderdaad. Wa waarom een gevulde koek? Nou, ik had een uh, lekkernij meegenomen, een klassieke lekkernij. Om um, um, uh, te laten zien, dat als ik nu in de, zeg maar de microfoon weer gevulde koek zeg... dan zijn er heel wat luisteraars die speeksel in de mond krijgen... En wat zij niet weten is dat er ook al meteen insuline in hun bloed komt. Is dat dan een goed teken of een slecht teken? Nou, dat is jammer voor ze dat ze die koek niet krijgen... want ze zijn er helemaal op voorbereid. En dat lijkt inefficiënt, maar dat is het helemaal niet. Want als je je zo goed kan voorbereiden op voedsel dat komen gaat... dan verbruik je uiteindelijk veel minder insuline om je eten goed te verwerken. En die gegevens heeft u gebruikt in dit onderzoek? Exact. Lekker, gevulde koek. Nou, Erik Seibans van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Theo Verbrugge sprak met hem. De Kamer is eruit en is voor dat verbod op uh, onverdoofd ritueel slachten. Maar wel met wat uitzonderingen. En ook de staatssecretaris ziet het zo nog maar niet aangenomen worden. Want ziet wel spanningen met de grondwet. Kortom, de praktijk moet hier maar mee omzien te gaan, Joris van der Kerkhof. Want zien ze nog mogelijkheden om dan toch nog ritueel te slachten? Ja, dat is de vraag, Marcel. In het huis van Nico Kofferman, een beetje slaperig nog, want kwam om vijf uur thuis als senator voor de Partij voor de Dieren, heeft hij het debat ja, niet in de Kamer zelf, maar gewoon op de publieke tribune bij, bijgewoond. Was al aan het uitleggen over dat het compromis, dat dat misschien niet het probleem is, maar, en u gebruikte daar Louis XIV voor, de zonnekoning, dat is het probleem. Wie is de zonnekoning? Nou ja, dat is Henk Bleker. Hè? Henk Bleker is de, de man die in Nederland boven de wet staat. Uh, en Henk Bleker heeft vannacht uh, al verteld van... ach, hoe de wet er ook uit komt te zien. Ik zie wel mogelijkheden om het eventueel hier of daar... Uh, in kieren en gaten toch toe te blijven staan. Nou ja, dat is in de gepolder gebeurt gebeurd. Hij houdt zich niet aan verdragen. En hij lijkt zich ook niet aan wetten te willen houden. Maar uh, ik denk dat hij zich daarin gaat vergissen. De Kamer is buitengewoon eensgezind. De Kamer zegt, we gaan het gewoon afschaffen. Geen onverdoofd rituel slachten meer. Maar met wel dat verhaaltje daarbij van... als je kunt aantonen dat het niet extra pijn doet voor, uh, voor een dier... dan mag het wel. Ja, maar uh, het is zoals Marianne Latimer zei... ze hebben daar zulke strikte voorwaarden aan gesteld... dat het helemaal niet voor de hand ligt... Uh, dat dat bewijs geleverd wordt. En het wordt niet een bewijs wat geleverd kan worden... door een willekeurige wetenschapper die je ergens vandaan haalt. de meneer Regenstein uit Amerika. Nee, het is het bewijs wat geleverd moet worden voor de EFSA. Dus de Europese Voedsel en Wareautoriteit. Dus zoals er op dit moment gekeken wordt naar de, naar de, de, de gewone verdoofde slacht... Uh, um, op het moment dat je het bewijs kunt leveren dat je het beter doet dan zo... ja, dan mag het. Maar, maar dat, dat bewijs is er helemaal niet. Dat is niet te leveren. Dat bewijs is er niet, maar het is erg belangrijk... voor de, voor de achterbanen van de verschillende politieke partijen. Die hebben gezegd, kijk eens, de, de, de, de religieuze groeperingen... die beweren van alles, maar die hebben niks bewezen. En die hebben gezegd, nou, als alles wat jullie beweren... als je daar onafhankelijk wetenschappelijk bewijs voor kunt leveren... ja, dan mag het. Maar dat wetenschappelijk bewijs kunnen ze op dit moment... echt absoluut niet leveren. Elke onafhankelijke wetenschapper zegt... De afgelopen honderd jaar al, uh, uh, het, het slachten van dieren zonder verdoving... levert onnodig dierenleed op. Daar is iedereen het over eens, inclusief Henk Bleker. En dat betekent dus dat onnodig dierenleed... gaan wij niet meer aan dieren toebrengen. Wij gaan gewoon dieren de gelegenheid geven... om hun eigen slacht niet actief mee te maken. Ja, dan hebben ze nog wel leed, maar dat voelen ze niet. Ja, nou ja, dat is, kijk, het is, het is vervelend genoeg dat het leven van dieren genomen wordt... Voor, uh, voor doelen van mensen die vooral met lekkere trek te maken hebben. Maar goed, dat is iets in onze samenleving wat we kennelijk accepteren nog steeds. Maar wat we niet meer accepteren is dat het dier dat lijden zelf actief meemaakt. Dat hij stikt in zijn eigen bloed en dat hij een doodstijd levert... die echt niet te beschrijven is. Dit is een overwinning voor de dieren of voor de partij voor de dieren? Dit is een overwinning voor iedereen die vindt dat dieren een fatsoenlijke behandeling verdienen. Dus het is echt een historische doorbraak. En het is geweldig om te zien dat iedereen zegt, ja maar, ja maar dit is maar één ding. Het sterven van zo'n dier de laatste minuten van zijn leven. Maar je moet je bezighouden met het hele leven van dat dier. Dat zegt iedereen en dat vinden wij ook. Wij gaan die dieren een fatsoenlijk leven bezorgen. Het is mooi om te zien dat u het langzaam ook al pratend wakker wordt. Um... Dit is de maaltijd die me gisteravond uh, bewaard is. Maar ja, om kwart over vijf vanmorgen toen ik thuis kwam... hadden we daar niet veel tijd. Niet veel aardappelen, aardappelen met? Kregen. Ja, met, uh, met de vleesvervanger, hè? Met de vleesvervanger, soja. Het brood is in, in, in, inmiddels ook al uh, geroosterd. En het water kookt nog voor een heerlijk kopje thee. Thomas van der Kerkhof nu bij Nico Kofferman van de Partij voor de Dieren. En straks samen met hem naar de ritueel ritueelslachter. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten. En die schrijven over de man die 18 jaar onterecht vastzat in een tbs-kliniek. De tweede blunder in korte tijd. Volgens de Telegraaf is hier geen sprake van dwalingen, maar van stommiteiten, veroorzaakt door gemakzucht. Advocaten, officieren van justitie en rechters hebben zitten slapen. Rechtbanken gaan honderden tbs-zaken nu opnieuw bekijken. Advocaat Evert van der Meer zegt in spits dat hij niet verwacht dat er veel nieuwe misstanden uitkomen. Van der Meer is gespecialiseerd in tbs en weet dat het de laatste jaren maar weinig wordt opgelegd voor relatief kleine vergrijpen, maar daar kunnen wel zulke gevallen bij zitten. De weersverwachtingen zien er goed uit, maar kinderen in Flevoland, Muiden en Amsterdam kunnen voorlopig geen verkoeling zoeken in het IJmeer, schrijft de Telegraaf. Hardnekkige blauwalg die de afgelopen weken 400 het leven kostte, blijkt namelijk een zeldzame en mogelijk dodelijke variant te zijn. Provincie Flevoland vermoedt dat er ergens in het IJmeer een plak blauwalg op de bodem groeit, waarvan deeltjes losraken en aanspoelen. Deze kunnen dan dodelijk zijn wanneer je een bepaalde hoeveelheid binnenkrijgt. Met name voor mensen met weinig lichaamsgewicht, zoals kinderen... is deze bacterie zeer schadelijk. Het zwemverbod zal nog wel enige tijd van kracht blijven. Het ja, FD schrijft uh, weer over Griekenland. Banken staan niet te trappelen om Griekenland overeind te houden. Een topbankier die anoniem wil blijven... zegt in het FD dat hij het buitengewoon somber inziet. Economisch is het absoluut niet logisch om hierin te stappen. Wat we niet willen is dat straks blijkt dat Nederlanders als enige meedoen. Terwijl de andere beleggers dankjewel zeggen en uitstappen. Dus de bankier. Politiek ziet het liefst dat de banken nieuwe obligaties kopen als de oude aflopen. Maar de bankiers zijn bang dat ze dan achter in de rij staan voor hun geld. Als het dan alsnog misgaat met de Grieken. En president Obama kondigde afgelopen nacht aan dat zijn militairen zich zullen terugtrekken uit Afghanistan. Nu hoorde dat eerder. Voor het eind van het jaar moeten er al 10.000 in Amerika zijn. De Volkskrant vroeg Afghaanse vrouwen wat zij vinden van die terugtrekking. Nou, de vrouwen zijn het groeiend eens. Een slecht idee dat de Amerikanen weggaan. Ik ben bang dat het onveiliger wordt, zegt een verpleegster. Dan komen de Taliban weer en de macht, aan de macht. En vrouwen moeten dan weer thuis zitten. Dat wil ik niet. Volkskrant sprak de vrouwen in zogenaamde vrouwentuin van Kabul. Dat is een afgesloten park waar vrouwen kunnen doen wat ze willen. Zoals sporten en elkaar leren autorijden. Het heeft steeds veel aandacht aan Yves Le Therme. De dimissionair premier van België zou... 849 sms'jes verstuurd hebben aan een minares. Een weekblad publiceert het verhaal en ligt meteen onder vuur vanwege. Van andere media. Ook privémateriaal naar buiten brengen, dat is tegen alle stilzwijgende afspraken. De termen zelf spreekt alle beschuldigingen tegen, maar hij stapt niet naar de rechter. En dat maakt hem volgens critici weer verdacht. De hersenen van stadsmensen tot slot zijn echt anders dan die van plattelandsbewoners, heeft de Volkskrant. De emotiecircuits van stadsmensen staan wat scherper afgesteld. Dat verklaart mogelijk waarom inwoners van de stad zo vaak. Uh, last hebben van schizofrenie, bijvoorbeeld van angststoornissen en depressies. Duitse onderzoekers publiceren deze resultaten in het blad Nature. Ze bekeken hersenscans van tientallen vrijwilligers. En wat bleek, hoe langer een proefpersoon in de stad had gewoond... hoe groter die stad was ook... Des te sterker was het effect. Tot zover het krantenoverzicht. Eh, Zodadelijk na het journaal van 7 uur meer over het verbod op ritueel slachten. Eh, wat zijn nou de details daarvan? En we blikken vooruit op de uitspraak in het Wildersproces. Harm van het leger des Heils over de relatie met PwC. Cijfers vertellen niet een verhaal, zegt PwC. Dat doen mensen. Het proces dat volgde was voor ons een eye-opener